Café de Kip. Een gewone kroeg in een gewone straat, ergens in een gewone stad. Bruine gordijntjes met nicotine uit de tijd dat je binnen nog mocht roken. Als je niet beter wist, dacht je dat er daarbinnen niets aan de hand was. Maar niks is minder waar. Daarbinnen in Café de Kip wordt wereldgeschiedenis geschreven. Hier is citroentje met suiker. Mees, mees, meis, een borrel, nu. Maar tante Ali, het is nog geen tien uur in de ochtend. Kan me niks schelen. Mees, ik heb zojuist de schrik van mijn leven gehad. Ik heb een heel groot staatsgeheim moeten aanhoren. Sinds wanneer hoor je nou staatsgeheimen in de toilet? Ja, maar anders. Het moet niet gekker worden. Luister nou, ik sta dus in de heren, om de heren even schoon te maken. En bij de uringlaars staan twee mannen. Die mannen zeiden dat... De koningin gaat vallen. Was het niet goed schiks, dan maar kwaad schiks. Vallen? En dat doet ze in Den Haag? Nou, Amsterdam is, zei die ene, overwogen. Maar daar zitten toch wat risico's aan verbonden. Den Haag is de beste optie. Ja, Ze hadden het over de A2 en de A4. Weet je het zeker? Zo heb ik het letterlijk gehoord. Ik heb het op de kaart nagekeken, mees. De A2 is Utrecht en de A4, Den Haag... De koningin gaat vallen en ze valt niet in Amsterdam. Maar het was niet eens op het nieuws. Nee, nou, nou ja, nou, ik, ik, ik ga maar weer terug naar mijn toiletten, want die staan helemaal onbewaakt. De toiletten lopen niet weg, Tante Ali. Nee, nee, nee, nee, maar die kerels wel. En zonder te betalen. En ik de spetters maar wegpoetsen zonder een stuiver ervoor te vangen. Oh, ik ben gekke Henkie niet. Hé, hout van Wali. Er, er ligt Groot nieuws op je te wachten, Akki. Daar zal jij vooral heel erg mee in je sas zijn. Nou, hoe zou dat dan? Ja, nou, ik moet me haasten. Mees weet alles. Koffie. Pardon? Gaat er al moeten staan, Mees? Zeg, ik ben je niet. Nee, je bent mijn schoonzoon. En ik ben stom genoeg geweest om je de twee dierbaarste zaken in mijn leven over te doen. Mijn kroeg en mijn dochter. Koffie. Je gaat het eerst maar eens even vriendelijk vragen, Akki. Nou, jongen. Wat was dat nou voor Schokkels? Ze gaan de koningin van de troon stoten. Hardhandig. Pardon? Ja, tante Ali heeft het uit de eerste hand. Een soort van, uh, van revolutie. Nou ja, dat kon je zien aankomen, hè. Hoezo dat dan? Ach, dat mens blijft op veld te lang zitten. Die in Engeland heeft ook een zoon. Nou, die is rijp voor het bejaardendhuis. Onze koningin doet dat alleen maar om het gezin van de kind te beschermen. Doe mij een zeg. Natuurlijk niet. Zit er gewoon revenue aan. En die krijgt ze na de abdicatie niet meer. Die tricks, die moeten ze gewoon van de troon afgengsten. Echt waar. Nou ja, het ergste is, het gaat niet in Amsterdam plaatsvinden. Wat? Ja, en dat is allemaal jouw schuld, Akkie Vernier. Omdat jij in 66 of daaromtrent die rookbom naar de koets hebt gegooid. Dat draagt ze je nog steeds naar. Nou ja, dat zal lekker wezen, zeg. Dan heb ik het een beetje gedaan. Dat pik ik niet, begrijp je wel? Nou, wat zou je eraan willen doen dan? Ik ga actie ondernemen meteen aan u. Nou ja, zeg... Was, was dat nou pa? Ja, hij kwam, hij zag en hij overwon. En, en wat gaat hij doen dan? Actie ondernemen. Let op mijn woorden, daar komt alleen maar ellende van. Oh. Nee, nee, echt waar. Waar u nou staat, hè? daar stond die vent dus ook. Ja, en die zei dat de koningin ging vallen. En desnoods met geweld, zei hij. <lacht> nou, echt niet hoor. Ik denk dat Trix zichzelf aan de, de hekken van Paleis Noordeinde gaat vastketenen. Ja, en dat ze dan uh, moeten komen met betonscharen om de los te knippen. Nee, kijk, die, die Maxima lijkt zo op het eerste gezicht, schatje. Maar uh, ze komt wel uit Argentinië, niet waar? Ja, en dat is niet alleen maar een landje van uh, accordeons en tango's. Nee... Oh, uh, wil u een doekie? U gaat er een beetje naast. Man, ik weet er ook het fijne niet van. Maar blijkbaar willen ze hardhandig Beatrix van de Troon appliceren. ...abdiceren? Wat is dat nou weer voor een woord? Je hebt toch ook een opvoeding gehad, of niet soms? Nou, ik heb dezelfde opvoeding gehad als jij, Toos. Ik ben je broer. Hmm. En we hadden Akki als vader. En die had het nooit over abdiceren. Maar, Mani, hij had het wel met enige regelmaat... ...over het koningshuis. Dat moet je toch met me eens zijn. Het koningshuis, daar werden we mee dood gegooid. Oh, ja. En vooral met die rookbom van 66. Oh, ja. Heeft hij die oh. nou echt zelf gegooid, zeg eens eerlijk? Tja, ja. Hij zegt ook altijd dat hij in het verzet heeft gezeten. Ja, dat kan ik ook niet controleren. Ik heb er nooit iets van geloofd. Hmm. Café de Kip. Dat is mijn vader, ja, Akie Hoe zou hij zit vast op het bureau. Oh, nee, niet weer, hè. Dag, meneer. Uh, mijn naam is Toos Goedkoop. Ik kom hier voor mijn vader. Goed, Nee, nee, mijn vader heet Paul Frenier. Hij is opgepakt wegens belediging van een staatshoofd of iets dergelijks. Hij zou zich wel weer misdragen hebben. Dat is echt iets voor Akki. Oh, Paul Frenier, ja. Ja, hij wou de burgemeester spreken. Dat kan zijn, ja. ja. Daar zal hij toch niet voor gearresteerd zijn? Mag ik haar nemen? Zeg, moet u luisteren, mevrouw. Je hebt spreken... En spreek. Ik. Ja, ja. Hij is dwars door een draaihekje gelopen. Hij heeft twee secretaresses tussen de biocultuur geworpen. Oh. En ging toen de kamer van de burgemeester binnen. Onaangekondigd. Dat kun je wel zo noemen, ja. We hebben een hele strenge aanpak van terrorisme momenteel, mevrouw. Mijn vader is geen terrorist. Hij gooit zo af en toe eens met een bom. Bommen? Ja. Eh. Niet explosief voor uh, hmm. ferme rookontwikkelingen. En eigenlijk al allemaal al lang verjaard. Kan ik hem meenemen? Er loopt nog een onderzoekje. Ik zeg u, hij doet geen vlieg kwaad. Het is dat uw vader in het verzet een belangrijke rol heeft gespeeld. Maar anders... Verzet? Ik uh, ben u heel erkentelijk. Dank u wel. Provincie aqua... aqua? Is... Ah, zo, wat heb jij er nou staan, mees? Dat is een Italiaanse koffiezetmachine, Mani. Oh. Ik heb me de jaren verzet, maar het moet er nog toch maar eens een keertje van komen. Nou ja, dus een gewone bak koffie is hier niet meer te krijgen? Nee, die tijden zijn voorbij. De wereld verandert, Mani, dus verander ik mee. Nou ja, vooruit. Uh, doe mij dan maar een cappuccino. Ja, daar ben ik nog niet. Hoezo ben je daar nog niet? Ik ben nog met de handleiding bezig. Cappuccino is pagina 237. Ik zit nog in de hete stoom. Oh, ben je soms wat hete stoom? Nou, heerlijk. Nee, nee. Doe, doe mij dan maar een, uh, nou, een gewone bak koffie dan maar. Eh, uh, ja. Uh, eens kijken, wat kan ik doen? Ik heb nog oploskoffie en die kan ik heet maken met die stoom. Is dat wat? Ach, nou, kom hier met die gebruiksaanwijzing. Zo ingewikkeld kan het toch niet zijn? Nou, het is eh... Uh, uh, il Ilgoferno -pro Promov. Dit is Italiaans, dat is niet te volgen. Ja, maar Italiaans, dat is de lekkerste koffie, zegt iedereen. Ja, het meeste koffie mag Italiaans zijn, maar de gebruiksaanwijzing niet. Hé, verdorie, uh, uh, we hebben echt een woordenboek nodig, of, of een Italiaan, of, of allebei. Ik, ik, ik moet koffie hebben, ik moet echt koffie, nou dan haal ik het wel ergens anders, want ik moet het hebben nu. Nou, ik wil niet te veel zeggen, Mani, maar volgens mij moet jij juist helemaal geen koffie. Je moet eens ophouden met dat liegen over het verzet. Doos. Jij hebt de oorlog niet meegemaakt. Jij ook niet, pa. Ik ben van 39. Bij de februari staat van 1941. Was je twee. En ik heb meteen al het werk neergelegd. Je kan niet vroeg genoeg beginnen met je politieke activiteit. Die moffen hebben het er nog over. Trouwens. Die burgemeester werd heel zenuwachtig toen ik hem confronteerde met mijn kennis. Kennis? Ja, dat er plannen zijn om de hele abdicatie te verplaatsen naar Den Haag... vanwege en. mijn verleden met de koningshuis. Mag ik even weten hoe dat precies gegaan is? Ik stormde zijn werkkamer binnen. Hij was net in vergadering. Oh. En ik zeg, ook gij, Brutus. Want ik wil erg toepasselijk, want hij heeft ook zijn vader vermoord. Hoezo Toepasselijk. Hij heeft Amsterdam verkwanteld aan het Rijk, Toos. Hij heeft zo de hele abdicatie weggegeven. Ik zeg, ik zeg, Cohen... ...de koningin is gevallen en jij laat er zomaar liggen in Den Haag. En dat terwijl wij hier al de rode loper hebben uitliggen voor de aftreden. En al die tijd waren er nog geen bewakers om jou af te voeren? Ik stond daar, Toos, in die deuropening. En ik zei, Cohen, Cohen, ik eis de abdicatie terug in Amsterdam... Toos, dus, ik heb nog een interview afgegeven terwijl ik werd afgevoerd. Ook dat nog? Ja, dat ik onschuldig in de boeien ben geslagen terwijl ik zoveel voor het land heb gedaan. Als ik nou eens een chirurg zou kunnen vinden die jou je mond dichtnaait, zou dat dan strafbaar wezen? Chauffeur, we kennen weer. Kijk nou, toch is dat toch een hele mooie storm, hè, Manny? Ja, prachtig, maar ik ja. wil koffie. Dit lijkt niet op koffie. Eens nee. even zien. Uh, ja, Dat is uh, instructie. Uh, uh, uh, dat betekent gebruiksaanwijzing. Nou, daar schieten we veel mee op, zeg. Nou, he, he. hij doet een dusje. Eindelijk oh. een beetje rust. Oh, Ik snap naar een bak koffie, jongens. Oh, nou, doe je best, uh, Koffie, Toos? Ja, koffie. Gewoon lekker koffie. Eh, <laughs> uh, koffie. Uh, ja, uh, koffie. Ik heb nog wel wat uh, oploskoffie. En dan met wat stoom erbij. Dan nee, zal... gewoon koffie, meis. Hé, hey, moet je nou kijken. Op tv. Wat? Oh, nee. Dat, dat is pa. Oh, hij heeft een interview afgegeven. Ja, dat zei hij al. Zet oh. het geluid even wat harder. Ja, ja, zet even wat harder. Oh, nou, ja. dat vind ik wel wat hebben, hoor, pa oh. op de tv. Oh, zet nou dat dus, geluid nog harder. Ja, dan leg dat ding daar. daar. Harder. Oh. Jawel, die rookbom in 66 heb ik gegooid. En ik zou het zo weer doen vandaag. En ik doe het ook. Want wij hebben hier ons hele leven krom oh, voor het komende huis. En zij zijn gewoon, zijn gewoon te beroerd om even door een beetje rook heen te kijken. Om die kroon over te geven. Ik kom nu. Nou, ga weg. Wel zit de janken bij een Argentijnse accordeon in mijn kerk. Maar nou het hele partijtje in Den Haag laten vieren met die kliktaart. Ja. Ik heb een rookbom gegooid. Ik gooi je rookbom. En ik zal altijd rookbom blijven gooien. Ik, als ik, als ik ben hier eigenaar van Café de Kip. Ja, ik, ik, ik, ik. Hij zei Café de Kip. Hij zei eigenaar van Café de Kip. En dat ben ik. En ik weet niet eens wat een rookbom is. Ik heb stoom. Daar blijft het een beetje bij. Hij zei Café de Kip. Dit gaat klanten kosten, mees. Oh. Het is een schande. Het ligt lang en breed achter ons, maar het blijft een schande. Loos. Mijn eigenste schoonzoon. En ook die steekt zijn schoonvader een mes in de rug. Pa. Je kan honderd keer mijn schoonvader zijn. Ik heb ook recht op een mening. Maar wat is er nou eigenlijk in 66 gebeurd? Ach, dat weet je toch, mani. Dat heb pa je uit het treuren verteld. Ik zal het wel verdrongen hebben. Ach, andere kinderen kregen Piepo de kroon voor het slapen gaan. En wij de om van mijn vader. Luister, jongens. Ik heb en ik voelde er destijds als mijn vaderlandse plicht... geprobeerd het algemene ongenoegen van het hele Nederlandse volk... onder woorden te brengen door middel van een daad. Uh, dus heeft hij die bom gegooid? En die zien we sindsdien nog elk jaar... in die grijs gedraaide Polygoonjournaal voorbij komen. Die zelf van 1980... ...komen feitelijk rechtstreeks voort uit de actie in 66. Uh, heb jij die krakersrellen ook georganiseerd? Had helemaal niet, daar had hij niks mee te maken. In 1980 moesten wij als samenleving een hardhandig statement aangeven... ...ter einde duidelijkheid te scheppen in de kwestie van de monarchie... ...in zaken de volkshuisvesting. Nee, in overdrachtelijke zin hoor. Want hij heeft toen de hele dag hier op het terras lopen bedienen. Ja, maar toch, in 66 heeft hij echt gegooid. Zijn daar eigenlijk bewijzen van? Mees! Uh, vraag! Maar. Geloof je me soms niet? Je zegt ook altijd dat je in het verzet hebt gezeten. En Toos rekent net voor dat we helemaal ga koffie zitten. Ik heb na nou jaren van intensief ploeteren... mijn prachtige café overgedaan aan mijn schoonzoon. Ja. En wat doet de ploert? Nou. Hij steekt een dolk in mijn rug. He, ja, is gaan we weer, dit jongen, de solidariteit jongen. van een gezin? Mm. Is dit hoe een maatschappelijk bewogen mens... Eh. uiteindelijk gesteund wordt door zijn familie? Nou, oh. Verraaiers zijn jullie. Nou, jullie ja, zijn verraaier, oh, ja. stuk voor nou. stuk. Ik wil met jullie niks, maar dat ook niks meer te maken heeft. He, he, he, he, pa, pa. een geintje, pa. Ja. Nee, jullie zijn monarchisten. En dat is het ergste soort mens dat er bestaat. Nou, ja. En dan ook nog Amsterdam een feestje afnemen... Nou, het moet allemaal niet gekker worden, hè? Ik pik dit niet. Oh, oh nee, nou hebben we de poppen aan het dansen. Akkie pikt dit weer eens niet. Als je maar weet dat ik niet weer naar de politie ga om jou te... Hé, huh? wat is dat? Wat, nou. wat zullen we nou beleven? Nou... Je ruikt. Roze wilde... Orchidee... Oh, zo, hé. Hey. Hallo, Marie, Jij moet hoog nodig. Oh, nee, nee, tante Ik ben gevlucht. Gevlucht? Waarvoor? Je bent toch geen asielzoeker? Nee, een volksopstand. Zeg, hé. Hey, doe nou even rustig. Nee, nee. Echt. Hele drommen. Voor de kroeg. Ze eisen de kop van de Akkie. Hoezo dat dan? Nou... Amsterdam blijkt toch een stuk monarchistischer te zijn dan Akkie zijn hele leven heeft ingeschat. Hé, hé, hé, waar gaat oh. dit over? Ah, oh, toetante Wie doet nou zoiets? Rookbombegoor. Ja, dat was in onze jeugd heel heerlijk. Oh. Maar, maar, wat doe jij dan hier? Eh, nou, ik dacht straks laten ze het niet bij Akkie alleen. Moeten ze ook de familie hebben. He, die moeten er dan ook aan geloven. Je weet maar nooit, hè, met die massahysterie. Oh, wat ben jij een loffaard, zeg, nou, manie uh... Ja, dat kun je niet maken. Oh. Met toiletten uit, vooruit. Nou, ja, nee, oh. nou, meteen. Je gaat naar je vader. Naartoe. Zijkers wil ik hier niet hebben in mijn toiletten. Huh? Nou ja, bij wijze van spreken dan. Ja, maar. Nee, hij me dood. het. Doe die deur, Doe die deur dicht. Hoeveel zijn er nou al niet? Nou, vrouwen man of honderd. Dat heb ik weer. Nou ja, hij kan er ook niks aan doen. Ja, neem het maar weer voor hem op. Het is wel mijn vader, meis. Hij is nou eenmaal opstandig geboren. Die man zat al in het verzet op zijn debben. Hij kletst uit zijn nek. En ik heb daar alleen maar ellende van. Zij is in zijn kop. Goedemiddag, Sam. Hé. Hey. Hoe kom jij nou binnen? Ja, via de achterkant. Hebben jullie de politie al gebeld? Ja, die komen niet. Nee, de politie denkt, laat die Akki maar hangen. Want die heeft ons een hele troonsafstand door de neus geboord. Ja, dat hoor ik. Ik wist trouwens niet dat die straf Wat had, hoor, die Akki? Het is verjaard. Nee hoor, het is terrorisme. Nou, nee, dat verjaard niet. Ik heb het nagezocht in het wetboek van strafrecht. Als we Akki nou eens gewoon naar buiten gooien. Misschien hangen ze hem dan ergens op. Hebben we weer eindelijk rust? Het is wel mijn vader, mees. Daar kan ik er niks aan doen. Ik vind mees wel een beetje gelijk hebben hoor. He? Je kan hem toch de straten pakken? Het is ook een vorm van gerechtigheid. Geen sprake van? Ik deel zijn bloed. Hij blijft wel mijn vader. Ja, nou je hebt wel wat teweeg gebracht, pa. Ze eisen je kop. Lam stuk voor stuk. Dan moeten we nou de wederopbouw mee in. Ach, de wederopbouw, dat is meer dan 50 jaar geleden. Geen enkel vorm van sociaal besef. Ach. Nee, dan wij in de oorlog. Oh. Als je dan brood had, dan had je met elkaar brood. Ja. En had je honger, dan had je met elkaar honger. Ja. Kom daarna nog eens om. Moet je luisteren, je kan kletsen tot je een onzweegt. Maar ondertussen zitten Mees en Toos wel met ellende. Als dit nog even een paar dagen zo doorgaat, dan kunnen ze de kip wel sluiten. Dan gaan de gouden eieren nog één keer de pan in voor een uitsmijter. En dan is het afgelopen. Dat het zo ver heeft moeten komen. Jij zal een daad moeten stellen, pa. Je kinderen rekenen op je. Op die manier is er voor mij ook geen erfenis meer te halen. Wat? Ja, ik moet ook verder. Zolang heb jij niet meer. Mijn huis uit! Brutus! Verraaier, ik wil je niet meer zien! Ik, ik, ik, ik zeg alleen maar dat, dat je me dood wil hebben, nou, jongen! Ik, ik, nou, dat zou op dit moment een hele gunstige optie zijn, pa! Weg! Weg eruit! Oh. Wat is dit dan voor knop? Luister nou eens even goed. Ik heb echt stad en land afgezocht naar een apparaat dat van die moderne koffie maakt. En deze, dat is zowat de Rolls Royce onder de koffiezetmachines. George Clooney, die is er niks bij. Nou, dat, laten we nou gewoon bij het begin beginnen. Ja, dat is Toom. Dat heb ik nog wel gezien. Nou, er valt geen land met hem te bezeilen hoor. Hij beseft gewoon niet wat hij heeft aangericht. En het wordt allemaal drukker buiten... Oh, er moet iets gebeuren. Ik kan niet schelen wat. Je zou eigenlijk moeten laten zien dat je heel erg koningsgezind bent. Ja, maar dat zijn we ook. Ja, echt waar? Ik ben een kleine ondernemer, Leo Bloempot. Ik ben alles, als het mijn klanten oplevert. En dat ga ik ze nu vertellen. Oh, zou je dat nou wel doen? Als oh, ze zien er heel agressief uit. We kunnen beter woorden vallen dan klappen, Toos. In naam van Oranje, doe open de deur. Oh. Ja, ja, ja, doe maar Toos, to to het is zijn deur. Oh. Dames en heren, ik wil even zeggen dat ik als eigenaar van Café de Gip helemaal niks te maken Wacht heb met die roof. Dit knopje nou misschien. Ik zou niet eens weten hoe je een roof om zou moeten maken. Oh, jongen, Ja, goeiedag. U spreekt met Aki Paul Vrenieren. Mag ik even haar majesteit aan de telefoon? Ik zit hier namelijk met een wezenlijk probleem. Waar is hij nou mee bezig? Hij moest even bellen, zei hij. Hij ging een daad stellen. Oh, ik hou me hard vast. Oh, ze zijn weer rustig. Zeg, wat hebben ze nou gebracht? Oranje bitter. Hadden we nog liters van? Ze vonden het lekker. Nou, ik persoonlijk vind het niet op de zuip. Heb jij gratis drank uitgedeeld? Niks voor jou, mees. Dat er alcohol in zit, hoeft nog niet te betekenen dat het uh, drank is. Voor spiritus heb je ook oh. geen horeca-diploma nodig. Pa! Wie heb je nou gebeld, pa? De koningin. Hé? Kreeg er niet aan de lijn. Oh, die man is echt een gevaar voor de samenleving. Je gaat zo opgesloten worden, vriend. Ik ben allesbehalve van jouw vriend. Ik ben je schoonvader. Jij hebt mijn dochter gestolen nou, en dieven zijn nooit mijn vrienden geweest. En je is niet de mijne. Ik wilde alleen maar even zeggen waar het om staat. Oh, wat ben ik blij dat jij er niet aan de telefoon hebt gekregen, zeg. Ik denk dat we anders binnenkort echt het land uit waren gedonderd. Nou, ik weet het verder niet. Ik heb mijn best gedaan. Zeg, uh, pa. Ja, kind. Je bent toch wel een beetje oranje gezind? Geen spatje. Ach, kom nou toch, Pa. Iedere Nederlander heeft wel wat met het Koningshuis. Zelfs een bommengooier? Dacht het niet. Laat me nou even. Pa, doe nou eens even je beste. Um, draag je wel eens een anjer? Een anjer? Toes, dus wat moet ik in vredesnaam nou met bloemen? Maar maxima dan. Er moet toch iets, iets. Het Paleis op de Dam. Het defilé op Soesdijk. De prinsjes toen ze nog klein waren. Ik was al een beetje op die oude Wilhelmin. Ha! Heimelijk. Dat was de enige kerel die we in de Tweede Wereldoorlog hadden. Oh, val jij op kerels? Helemaal niet. Zie je wel, pa. Je bent heel erg koningsgezind. Maar dat ben ik helemaal niet. Hoe dan ook, Pa. Jij moet even laten weten dat je eigenlijk heel koningsgezind bent, hè? Dat zal het goed doen voor Café de Kip. Ja, je bent ons wel iets verschuldigd, Pa. Nou goed dan. Ik zal voor mijn geaardheid uitkomen, omdat het in dienst is van mijn kinderen. Ja. Mijn kinderen. ...die mij zo verraaien hebben in deze... Het moet, oh, ja. pa, het moet. Zing het. Kom op, zing het dan. Ik heb het allemaal zo goed bedoeld. Dan weet ik toch, pa, al. Oh, kom op, zing het, pa. Zing het voor haar. Zing het voor onze vorstin. Het was in 66 en mijn haar kwam nog tot hier. En ik noemde me een provo, maar ik was gewoon een klier. Ik liep hier maar te muiten tegen dit en tegen dat... En toen gooide ik die rook om naar Trix, die lieve schat. En daarna, dat was in tachtig, toen werd jij de koningin. Heb ik vreselijk staan schreeuwen, toen kreeg jij de schoer in. Die hele dag hadden we rellen in Amsterdam, hier in de stad. En zo werd dat vaste dag, die je daarna nooit meer vergat. Maar ik beloof je, lieve Trix, Vandaag gebeurt er niks, hebben we alleen een heel mooi feest, zoals het nog nooit feest is geweest. Al je feestjes heb ik verknald, maar als het doek vandaag dan valt, dan wordt het mooi, dan wordt het fijn, dan zal het tussen jou en mij voor altijd vrede zijn. Het was in 88, toen gaf Mokum jou die zoen. En hij vroeg nog van tevoren, of hij dat wel mocht doen. En jij, je kon niks weigeren, want Mokum was te snel. En wij stonden op alle foto's, en ook dat was toen een ruil. Maar ik beloof je, lieve Trix, vandaag gebeurt er niks. Hebben we alleen een heel mooi feest, zoals het nog nooit feest is geweest.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 Dank voor uw bijdrage aan de hygiëne van de toiletten, meneer. Ja, maar Wat krijg je nou? Dat zijn. Het gaat om de paarden, Joris. Zonder de paarden beginnen we niets. Ja. En de lopers dan? Als de paarden over de lopers gaan, dan hebben we hele grote problemen. Hmm, ik zal weer even met Den Haag overleggen. Okay. De koningin is voorlopig veiliggesteld. De koning is trouwens ook niet meer in gevaar. Nee. En uh, enig nieuws van de toren? Die houdt zich voorlopig buiten schot. Hmm. Het spel is nu aan de pionnen, zoals je begrijpt. Oh. Is, uh, is Amsterdam nog een opzicht? Heren, heren, huh? het spijt me dat ik u als vrouw alleen zo overval tijdens het plassen. Zeg krijgen nou, zeg. Ja, ik, ik ben Ali van de toiletten, maar ik was net bezig met het poetsen... En ik kon niet vermijden om uw gesprek van afstand te beluisteren. u luistert ons gesprek af? Nee, nee, nee, ik, ik heb werkelijk geen enkele foute bedoeling. Uh -huh. Ik wil alleen zeggen, laat Amsterdam een optie blijven, meneer. Ja, maar... U weet niet wat u de mensen hier aandoet. Als u het vallen van de koningin verplaatst naar Den Haag... of erger nog naar Rotterdam. U, u heeft kennis van... Ja, ik, ik, ik weet meer dan mijn liefdes, meneer. Het spijt me... Ik had het liever gezien dat, dat ik het allemaal niet wist. Maar u roept een heleboel ellende over u af. Mm, interessant. Zo heb ik het nog niet bekeken. Ja, ik, ik, ik zeg u één ding, heren. In Amsterdam begint de victorie. En wat ga jij vandaag doen, pa? Wat voor dag is het vandaag? Uh, het is 1 mei. De dag van de arbeid. Oh ja. Dus ik arbeid... Dat laat ik me door niets en niemand ontzeggen. No. Ik ga met die radiowagen naar Paleis einde of waar ze ook mag zitten, en ik draai dat nummer. Was hij nou op toch vrij of hoe zit het toers? Pa, ik vind dat niet verstandig. Ik ga dat niet voor de koningin zingen, of ze het nou leuk vindt of niet. Nou, jongens. Hé, hey, nou, Tante Ali. Nou, ik heb het geregeld, hoor. Tante Ali, ben je niet een beetje vroeg? Nou, jullie mogen me wel dankbaar zijn, want ik heb het hoogst persoonlijk gecorrigeerd. Wat? Wat heb jij gecorrigeerd? Al die ellende van dit stuk anti-monarchistische verdriet dat hier zit. Zeg Ali, heb je het over mij? Ja, ja. Het is toch allemaal jouw schuld of niet soms? Te lul. Maar goed, als Beatrix gaat aftreden... kun je er vergif op innemen dat het gewoon in Amsterdam gebeurt. Hoe weet jij dat nou weer? Zoals ik altijd alles weet, mees. Ik heb de toiletten, weet je nog? Dat is een unieke positie in de wereld. Ja, maar hoe, wat, ja, ja, wat, wat dan? Ik, ik kan niet in details treden. Maar ik heb het geregeld. En nou wil ik een citroentje met suiker. Oké. Okay. Glazen zijn niet bedoeld om droog te blijven, nietwaar? De matahari van de urinoirs heeft het geregeld. Hey, hey, oh. Nee, alsof jij zulke goede zaken doet met je schorige zong. Zeg, wat hebben we vandaag? Zit er iets verkeerds in de drank? Al dat geruzie, jongens. Ik dacht dat we vrede hadden getekend. Vrede in Café de Kip? Dat is niet meer voorgekomen sinds 1939. Oh, Goed, nou, ik moet eens gaan, want anders ben ik niet op tijd. Wat gaat hij doen, Dom? He? Hij gaat zingen voor de koningin. Ik ga zingen bij de koningin. Ik ben links, dan ben je nergens voor. En ik ben ook nog wel even onderweg, dus ik ga ai jullie jongens daar allemaal. Hoi Nou, die kan je vanavond weer ophalen naar de politiebureau, Toos. Ach, het politiebureau, Toors. Ach, dit zal wel meevallen. Een oude brullende man die je lied staat te bleren voor de koningin, die pakken ze niet op. Nee. In Amsterdam misschien niet, maar hij gaat nu naar Den Haag. Zeg, zeg, kijk eens, wat, wat is dat nou daar op de tv? Met ik huh? veelt af. Dat zijn die mannen, hè? Huh? Ja, echt, dat zijn ze. Er komen nou mededelingen over het koningshuis. Wat, oh. weet je dat zeker? Zet dat geluid nou harder. Nee, ik, ik ben de afstandsbediening kwijt. Ik ken die kerels, die gaan erover. Die gaan nou aan ons vertellen dat de koningin aftreedt. Kijk, kijk, daar ligt hij, op dat tafeltje. Moeten de... moet voor Akkie niet terughalen, dan. Ik zie hem net wegreden. Als hij het nou maar haalt tot een haal. Zet dat geluid nou, Antoos. De... Waar zit die knop dan? Oh, wereldnieuws! Gewoon op de volumeknop drukken! Ah, Koningin Beatrix gaat aftreden! Dat zijn die kerels! Ik ken ze toch! Zet nou aan! Ja, ja, ja, ja, ja, ja! ja. Ik en mijn secondant. Ik dus! willen op deze plaats heel erg graag Tante Ali van de Toiletten bedanken. Ja, Tante Ali, bedankt. Want Krijg de nou de, de roetmazelen. Die zijn van niet van de schaam, BVD. Ja, maar als dat de BVD niet is, dan betekent dat dat de koningin helemaal niet aftreedt. Wij houden gewoon tricks. Tot ze bij neervalt, denk ik. Nou, ik vind het prima. Ik hou sowieso niet van verandering. Nou, al die drukte om neer te Ik ga nog wat inschenken. schenken. Zeg, doe ik een rondje gezellig. Nou, lekker. Lekker nog een rondje. Wat wil Maar ik beloof je, lieve Trix. Vandaag gebeurt er niks. Hebben we alleen een heel mooi vent? Meneer? Wilt u daar onmiddellijk mee ophouden? Ik ben aan het zingen voor de koningin. De koningin heeft er last van. Zij heeft ons zojuist gebeld. Ik breng een obade. Nooit van gehoord, hè, Flapdrol? Pardon? Ik ben monarchist geworden. En dan nog wel op 1 mei. Lenin en Marx draaien zich om in uw graf. Ja, maar u gaat daar nu mee ophouden. Anders verplicht u mij u op de bond te slingeren. Je het maar een eind weg. Maar ik beloof je, lieve Trix. Vandaag gebeurt er niks. Hebben we alleen... Meneer gaat niet luisteren. Nee, u ook niet, merk ik al. Dit is een heel mooi lied, meneer Agen. Ja, dat kan wel zo wezen, maar ik ben volstrekt aan muzikaal. En de koningin ook. En die wil dat u nu stopt. Ik zing als ik dat wil. Maar ik beloof je, lieve Trix, Vandaag gebeurt er niks. Hebben we alleen een heel mooi feest. Zoals er nog nooit feest is geweest. Al je feestjes heb ik verknald. ja. Ja, ik heb Meneer. in het verzet gezeten, als je dat maar weet. Meneer, dit is geen verzet. Het is niet eens een verzetje. Dit zijn handboeien en die ga ik nu bij u Zie omdoen. Zie je wel. Ik had nooit van mijn standpunt af moeten dwalen. Ik ben verleid tot collaboratie. Ja, tuurlijk. De macht grijpt toch weer de macht. En waar staan wij? Aan het hek met onze machteloze vuisten. Maar de rode roepen... U roept niet, u zingt. Dat is veel erger. Ik zal ze ingevieren... Cement en dree, als je dat maar weet. Ja, dat is onbegeld. Eh? Ja, maar de stil, staat stil. We komen nu, als het een sterke. Ja. Nou, hou op! weer, hou op! Hey, blijf maar, op. dan moet je doorgaan. En zo werd het eindelijk rustig in Nederland. Hoewel er in één bepaalde gevangenis in Den Haag nog tot heel laat protestliederen hoorbaar waren. Maar gelukkig hebben gevangenissen dikke muren en had niemand last van Aki pavronnier Tenminste, voor eventjes. Want volgende week is er weer een citroentje met suiker. Alle afleveringen kunt u nogmaals beluisteren via citroentje-met-suiker.kro.nl Maar ook als podcast. <laughs> nee.